Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Marathonoverleg over de meerjarenbegroting in Brussel. Er gaat het door. Minister Kamp begrijpt de onrust in Groningen na de nieuwe bevingen. En in Mali vechten verschillende eenheden van het regeringsleger nu met elkaar. Vanmiddag wolkenvelden. Wat zonnige periode. Verder valt er een enkele winterse bui. Het wordt zo'n 2 graden in het noordoosten, 4 graden in het zuidwesten. Morgen is het op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden kan een enkele bui voorkomen. Zondag vocht er een storing met op veel plaatsen in het land sneeuw. In Brussel druppelen de regeringsleiders de vergaderzaal weer binnen... om verder te praten over de EU-begroting voor de komende zeven jaar. Sinds gistermiddag wordt er bijna onafgebroken onderhandeld over die meerjarenbegroting. De nacht zijn ze ook doorgegaan. Correspondent Tijn Sade in, uh, ja, in Europa. Uh, Tijn, uh, uh, ze nemen wel de tijd, die regeringsleiders. hè? Nou ah ja, het mag ook wel eens even nu pauze houden. Er is uh, vanochtend vroeger, dus na nachtelijke vergaderingen is er uh, een historisch akkoord, uh, een voorlopig akkoord gekomen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie uh, daalt uh, de zeven jaren begroting van Europa, flink. Met uh, zo'n uh, 85 miljard gaat dat naar beneden, naar de wens van landen als Nederland en uh, uh, Groot-Brittannië. Nou, dat is vanochtend vroeg al bekendgemaakt. Toen zijn de regeringsleiders gewoon even gaan douchen, gaan ontbijten, even gaan praten met hun adjudanten. En naar de cijfers gaan kijken, naar de details, en naar de tabellen. Hoeveel ga ik er nou eigenlijk op vooruit? Hoe, hoeveel ga ik er nou eigenlijk als land op achteruit? Uh, voor Nederland uh, is er dus winst uh, in die zin dat de begroting uh, zoals gewenst omlaag gaat. Mm het -hmm. was nog even onduidelijk of Nederland ook die, uh, die korting die wij hebben... Hè, op de afdrachten aan Europa van 1 miljard, of we die zouden gaan behouden... leek er eerst niet op. Uh, nu lijkt dat weer wel indirect. Ook daarover zijn de details nog uh, niet helemaal duidelijk. En intussen arriveren hier kopstukken uit het Europese parlement. En die zijn uiterst kritisch. Mm. Ja, uh, de voorzitter van het Europese parlement, Scholz... Die... Die heeft al gezegd, we kunnen niet akkoord gaan zoals het nu op tafel ligt. Wat, wat gaat dat dan betekenen? Nee, die heeft zelfs vannacht al gezegd... Uh, de regeringsleiders met uh, dit akkoord, wat er gisteravond al zo aan zat te komen... Uh, dwingen ze mij als Europarlementariër eigenlijk in de illegaliteit. Dat woord heeft hij gebruikt. Want, uh, zegt de voorzitter van het Europees Parlement... Europa mag niet in het rood staan volgens de verdragen. En met deze uh, nieuwe lagere begroting gaan we permanent in het rood komen te staan. Nou, dat uh, wordt ook herhaald nu door allerlei kopstukken uit het Europees Parlement. Een liberale uh, politieke vriend eigenlijk van Mark Rutte... Guy Verhofstadt, een echt een kopstuk hier in het Europees parlement, loopt hij nu ook rond in het raadsgebouw. Hij zegt ook, dit is een ouderwetse begroting. Europa gaat er hier niet mee op vooruit en we blijven hierdoor maar schulden maken. En dat kan niet. Nou ja, dat kan nog een enorme clash worden, want ergens in april gaat het Europees parlement stemmen. Kan het ook betekenen, Tijn, dat de hele zaak na vandaag weer wordt afgeblazen... dat er weer een nieuwe datum wordt bepaald om nog weer eens een keer om tafel te gaan zitten? Nou, ik denk dat de regeringsleiders het vandaag wel echt af willen ronden. Uh, ze zijn niet voor niks nu echt uh, met een marathonzitting doorgegaan. Maar je krijgt, en zo is nou eenmaal het uh, Europese politieke bedrijf... Je, zometeen is het Europese parlement aan zet. En het Europese parlement heeft in deze ook gewoon een veto... En in april uh, waarschijnlijk uh, zal het parlement gaan stemmen. En het zou zomaar eens een keihard nee kunnen worden. Okay. Dat is helder. Dankjewel, tijdens Schade. Minister Kamp begrijpt dat mensen in Groningen ongerust zijn... over de nieuwe bevingen van uh, gisteravond en vannacht. Maar hij is niet van plan om op stel en sprong weer naar het gebied af te reizen. Ik voel me zeer betrokken bij wat daar gebeurt. Ik kan me ook heel goed verplaatsen in de gevoelens van de mensen. En daarom dat we ook hier, niet alleen ik, maar ook de leden van de Tweede Kamer... zo intensief mee bezig zijn geweest. Die, die ongerustheid van hen, die delen wij. En wij proberen vanuit dat besef ook de goede dingen te doen. Ja, Kamp zijn erbij dat hij zijn standpunt niet gaat aanpassen. De gaswinning in Groningen wordt voorlopig niet verminderd. En laat allerlei onderzoeken doen om te kijken wat de risico's zijn. Gisteravond rond half twaalf werd er eerst een schok gemeten van 2,7 op de schaal van Richter. Later volgde een tweede beving, zo tegen half één, met een kracht van 3,2. En inmiddels komen bij de NAM, de Nederlandse Aardoliemaatschappij, veel meldingen binnen van schade door die nieuwe bevingen. De Groninger Bodembeweging wil een referendum gaan organiseren onder mensen in Noord-Groningen over de gaswinning in het gebied. De organisatie maakt zich grote zorgen over de veiligheid. Na die bevingen van gisteravond. Betty van Veen, voorzitter van die Groninger Bodembeweging. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een referendum. Wat wilt u daarmee gaan bereiken? Nou, wij willen uh, een signaal. Uh, of we willen horen van de inwoners wat, uh, wat ze willen. En we willen een signaal afgeven uh, uh, richting uh, de politiek naar minister Kamp. Ja dat hij. Uh, terug moet komen op zijn besluit die hij gisteren heeft genomen. Ja, maar uh, ja, mensen, dat mensen ongerust zijn, dat mogen toch wel duidelijk zijn. Is daar een referendum voor nodig? Nou, uh, schijnbaar uh, uh, worden, zijn wij niet duidelijk genoeg uh, uh, naar, uh, naar de minister geweest. Ja, onze veiligheid is in gevaar. Uh, dat hebben we de hele tijd ook geprobeerd aan te geven. Ja. Staatstoezicht op de mijnen zegt van... jullie moeten reduceren. Ja, en uh, die veiligheid die wordt gewoon in de wind geslagen. En de minister en... zegt van ja... Eh, reken er maar op dat het nog wel een jaar duurt... voordat we iets kunnen gaan aanpassen. Juist. En dus we moeten we eerst doden vallen... voordat uh, er iets wordt, wordt aangepast. En mm -hmm. dat straks vanuit Den Haag... dat hier staan al wat vervelend. Dat hier mensen zijn omgekomen of dat huizen instorten. U wilt moeten we meer daar dan op wachten? meer druk op de ketel... Uh... Begrijp ik. Absoluut. Ja. Die bevingen gisteravond laat, half twaalf en, en iets voor half één. Heeft u zo gevoeld? Jazeker. Ja? Wat ja, gebeurde ik, er? Nou, ik, uh, ik uh, lag al op bed. Ik was uh, behoorlijk moe. En uh, toen in een keer schrok ik dus wakker. Eigenlijk ja. weer uh, van, uh, van de eerste beving. Nou, ik ben direct van bed afgegaan. En uh, ik zit tussen zit ik met iemand uh, te Geeft dat een bepaald geluid of bak? zo? Zegt u? Geeft dat een bepaald geluid of zo? Hoor je ge, ja, gerommel of wat... Uh? Nou, ik heb niet zo heel veel grommel gehoord, maar wel echt dat ik nou dacht van, ja, je hoort wel iets van boem, dat je denkt van, wat gebeurt mm -hmm. Ja, je schrikt gewoon enorm. Ja. Nou de minister... En de tweede beving helemaal. Ik heb het, ik heb het echt uitgegild voor de telefoon. Ja. Dus, uh, en ik gield niet zo snel, maar nu wel. Ja. En Kamp heeft gezegd, ja, ik ga niet steeds op en neer reizen naar, naar Groningen, hè? Dat, uh, Daar gaan we niet aan beginnen. Wat vindt u daarvan? Nou, hij hoeft hier ook niet te komen, wat mij betreft. Oh, dat vind ik... ja, als hij denkt van, uh, dat, uh, dat geld belangrijker is dan onze veiligheid, dan laat hem daar maar mooi blijven. Oké. Okay. U gaat aan de slag met een, uh, met een referendum. Intussen. Wij gaan kijken of, uh, of we dat inderdaad onder de inwoners kunnen houden. En uh, laten horen uh, wat er aan de hand is. En uh, dat er echt wat moet gebeuren nu. En niet uh, wachten uh, tot 1 december of later. Betty van Veen, voorzitter van de Groninger Bodembeweging, dank u wel voor de uitleg. Goedemiddag. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegens. Mali, er zijn gevechten uitgebroken bij de hoofdstad Bamako... tussen verschillende eenheden van het regeringsleger. Hetzelfde leger dat met de Franse strijd tegen de moslim in het noorden van het land. Die gevechten tussen die eenheden van het regeringsleger... die braken uit bij een kazerne van een elite-eenheid, de Rode Barretten. Daarbij zijn ook gewonden gevallen. Lijkt een flinke machtsstrijd gaande, zegt correspondent Koer Lindeyer. De Rode die waren trouw aan de vorig jaar afgezette president Touré. En ze hebben zelfs vorig jaar een tegenkoep proberen te plegen. De legerleider Dembélé Dembele die kondigde aan dat hij de Rode Barretten wil inzetten bij de strijd in Noord-Mali tegen de extremisten. De leider van de militaire koep van vorig jaar, Amadou Sanogo, is daar heel erg tegen. Want hij vertrouwt de Rode Barretten niet. En ook een incident in de stad Gao. Daar heeft een zelfmoordterrorist op een motor zichzelf Opgeblazen bij een militaire controlepost. Doelwit van die aanslag waren Malinese soldaten die in de stad zijn sinds ruim anderhalve week geleden. De Fransen de stad hebben uh, veroverd op de extremistische moslimstrijders. Uh, Dit is de eerste zelfmoordaanslag sinds de Franse interventie. En het laat een beetje zien wat voor soort oorlog gevoerd gaat worden. Bij die zelfmoordaanslag in Gao raakte één Malinese militair licht gewond.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 De 50-jarige van Roosendaal heeft via zijn management laten weten... dat er weinig aandacht aan zijn ziekte besteed moet worden. Alle voorstellingen van de gemene deler... waarmee hij bijna een jaar op de planken staat, zijn geannuleerd. De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen... is vorig jaar sneller gegroeid dan onder autochtonen. Gemiddeld was 15,5 werkloos. werkloos. Ja, daarvoor was dat nog ruim 13 meldt het CBS. Onder autochtonen nam de werkloosheid vorig jaar toe. Van ruim 4 naar 5 procent. Op het CBS zijn niet-westerse allochtonen al jaren drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. En uit het verleden blijkt dat als de economie weer aantrekt, ze ook weer sneller aan het werk komen. De Vereniging van Effectenbezitters stapt namens duizend beleggers naar de Raad van State. Beleggers voelen zich gedupeerd door de nationalisatie van SNS Reaal, waarbij ze zijn onteigend. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft al laten weten dat aandeelhouders en houders van achtergestelde obligaties van SNS niet worden gecompenseerd. De Vereniging van Effectenbezitters gaat daarom bij de Raad van State in beroep tegen de onteigening. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad behandelt de zaak volgende week vrijdag. En na de speciale 2-euro-munt ter ere van de troonswisseling komen er nu ook speciale postzegels. Zijn is dus een luik met op de ene zegel koningin Beatrix en op de andere de aanstaand koning Willem-Alexander. De eerste zegels zijn vanochtend gedrukt. PostNL meldt later vandaag wanneer de velletjes te koop zijn zijn gelegenheidszegels in een beperkte oplage. Pas later komt er een zegel met het hoofd van Willem-Alexander... die de vertrouwde zegel met de koningin zal vervangen. Sport. De twintig clubs in de Engelse Premier League... hebben tijdens een bijeenkomst in Londen afspraken gemaakt over hun uitgaven. Correspondent Arjen van der Horst in Engeland. Arjen, uh, wat zijn dat voor afspraken? Ja, twee belangrijke afspraken. Eén, er wordt een limiet gesteld aan de verliezen die de clubs mogen leiden. Dus clubs mogen niet meer een verlies leiden dan 130 miljoen euro. En dat verspreidt over drie seizoenen. En er komen beperkingen aan de salarissen voor voetballers. Dus als een club jaarlijks meer dan 61 miljoen euro uitgeeft aan spelersalarissen... Ja, dan mag het het volgende seizoen dat totaal met niet meer dan 5 miljoen... Laten groeien. En ook de, dat geldt dan voor drie seizoenen. Een club die de regel breekt, ja, die kan rekenen op uh, eventuele puntenaftrek. Mm. En het is de bedoeling dat de regels vanaf volgend seizoen van kracht worden. En, en waarom zijn die regels nodig? Waarom is dit afgesproken? Ja, dat heeft te maken met uh, regels die de UEFA heeft uh, geïntroduceerd. Het Financial Fair Play. Uh, de UEFA wil eigenlijk nog verder gaan. Dus die limiet voor het verlies dat clubs mogen leiden, wil, wil de UEFA eigenlijk niet meer dan 50 miljoen laten zijn. Dat vinden de, de Premier, Clip, Premier League clubs te weinig. En daarom hebben zij een maximum ingesteld van 130 miljoen aan mm. verlies. Twintig clubs hebben nou die afspraken gemaakt. Waren ze het ook allemaal eens, uh, unanimiteit? Nee, er was wel verzet. Zes van de 20 clubs hebben tegengestemd. Manchester City, hè, dat is een club die gefinancierd wordt... met honderden miljoenen aan Arabische oliedollars, stemde tegen. Dat was niet echt een verrassing... Wel een verrassing dat Chelsea van de Russische miljardair Roman Abramovic wel voorstemde. Zes clubs stemden tegen. Een tweederde meerderheid was nodig. Die werd nipt gehaald. Dus volgend seizoen gaan de regels van de kracht worden. Ja, en, en wie, wie profiteert nou het meest ervan? Ja, het zijn natuurlijk vooral de kleinere clubs die moeilijk kunnen opboksen tegen de financiële vuurkracht van de grote jongens. Maar het zijn niet alleen de kleintjes die profiteren. Ook Clubs als Arsenal bijvoorbeeld. Uh, Arsenal is een van de weinige clubs in het land... die elk jaar een sluitende begroting, begroting draait. Sterker nog, het maakt ook bijna elk jaar winst... Uh, Arsenal laat zich zelden verleiden tot wilde aankopen of extreem hoge spelersalarissen. Dus zij hoeven hun beleid uh, nauwelijks uh, aan te passen. En het zal makkelijker worden voor Arsenal om ook financieel nu te kunnen concurreren met clubs zoals Manchester City, Chelsea of Manchester United. Hmm. Volgend seizoen, dat betekent 2014, dan, uh, dan zou het een en ander van kracht moeten worden? Dan wordt het van kracht. Uh, en, maar dat betekent wel omdat ze die regels uitsmeren over drie seizoenen dat eventuele straffen pas voor het eerst in 2016 gegeven kunnen worden. Okay. Duidelijk, dank je wel voor je uitleg, Anjan van der Horst. De Nederlandse tennisvrouwen die hebben in het Israëlische Eilat... hun tweede wedstrijd in de Fed Cup gewonnen. Het team van uh, captain Manon Bollegraf versloeg Slovenië... dankzij zegers van Richel Hogenkamp en Aranska Rus in het enkelspel. Oranje herstelde zich door de winst op Slovenië... van de 3-0 nederlaag van gisteren tegen Bulgarije. Luxemburg is morgen de volgende tegenstander in groep 1 van de Europese Afrikaanse Zone. Exact 14 over 1. Edwin Gersen, nu met verkeersinformatie. Op de A44 tussen Den Haag en Amsterdam is er in beide richtingen... vertraging tussen Kaagdorp en Noordwijkerhout. En de brug staat daar open. Op de A58 van Breda naar Tilburg staat tussen Knoop het galder en Ulvenhout... een file van 4 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. De een kapotte trein rijdt er tussen Vendraai en Blerik geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Edwin Gerdersen bij de ANWB, Dankjewel. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Het marathonoverleg over de meerjarenbegroting in Brussel gaat door. En minister Kamp gaat niet opnieuw naar het noorden... maar hij begrijpt de onrust in Groningen... na de nieuwe aardbevingen van gisteravond en vannacht. En zanger en liedjeschrijver Maarten van Roosendaal is ongeneeslijk ziek. Daarom heeft hij al zijn voorstellingen afgelast. Dit is Radio 1. En CRV. -e. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal een werklunch. Zometeen met WOZ-taxateur Erik Flaton. Want bij alle huiseigenaren valt hij binnenkort weer op de mat. De beschikking van de gemeente. De afronding van een weekje in de praktijk. met alle ins en outs over de CITO-toets. En na half twee is er stand.nl. De stelling dan, een Europees begrotingstekort is acceptabel. In Brussel is de hele avond, nacht en ook ochtend over de begroting voor de komende zeven jaar gepraat. Sterker nog, ze zijn nog steeds bezig. Het voorstel van de EU-president Van Rompuy is dat de begroting voor het eerst omlaag gaat en uitkomt op zo'n 960 miljard euro.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 Ja, Nederland moet er weer aan geloven. Bij alle huiseigenaren valt in februari de WOZ-beschikking op de mat. Daarin staat de WOZ-waarde van uw huis. En op basis daarvan bepaalt de gemeente hoeveel OZB, onroerend zaakbelasting, u moet betalen. Volgens de Telegraaf is die belasting dit jaar flink gestegen. Maar hoe wordt de WOZ-waarde eigenlijk bepaald? En kun je daar zelf nog invloed op uitoefenen? Ik praat erover met WOZ-taxateur en makelaar Erik Flaton. Goedemiddag. Goedemiddag. Even voor de duidelijkheid, hè? want daar is nogal eens onduidelijkheid over. Het verschil tussen OZB en WOZ, kunt u dat nog één keer heel goed uitleggen? Ja, dat kan ik wel even uitleggen. Dat, is, uh, dat zijn twee termen die nogal te pas, uh, te pas en te onpas door elkaar heen uh, gebruikt worden. Het begint met uh, de wet WOS, wet WOZ, waarin uh, eigenlijk wordt vastgesteld of vastgelegd hoe uh, een gemeente een waarde moet bepalen. En de waarde die daaruit komt... Uh, uh, rollen, dat is dan de, de WOZ-waarde en die vormt vervolgens uh, samen met het OZB-tarief, uh, dat is een, tarief, een belastingtarief door de gemeente wordt vastgesteld, die twee samen zorgen voor het OZB-bedrag, oftewel de OZB-aanslag die iemand moet betalen. Maar hoe, hoe hoger de WOZ-waarde ook hoe hoger de OZB is? In beginsel natuurlijk wel, wanneer uh, een waarde gekoppeld is aan, uh, aan een vast tarief. Dat tarief, daar kun je overigens ook geen bezwaar tegen maken. Uh, Bepaalt de hoogte van uh, de WOZ-waarde natuurlijk uh, het bedrag dat u moet betalen. Ja. En heeft de Telegraaf dan een punt als we ze zeggen, de onroerendzaakbelasting zaakbelasting gaat fors omhoog. Uh, ze hebben in die zin een uh, punt dat het tarief bij uh, de nodige gemeentes, en uh, blijkend zijn onderzoek gemiddeld gezien in ieder geval gestegen is. Ja. Alleen doordat er een combinatie gelegd moet worden met die, die, die waarde van uh, de WOZ-waarde. Uh, kan het zomaar zijn dat sommige mensen gewoon minder gaan betalen. Het zijn gemiddelden En uh, wanneer een gemeente bijvoorbeeld zijn tarief met uh, 6,7% uh, verhoogd zou hebben... maar uh, de waarde is met 7% gedaald... dan gaat men uiteindelijk gewoon ja. zelfs minder betalen. Ja. Maar hoe komt het dat daar zoveel verschil is tussen gemeenten? Uh, gemeenten zijn uh, zelf vrij om vast te stellen uh, wat het tarief is. Daar zijn wel uh, regels aan gebonden, met name in hoeverre ze daarin mogen stijgen. Het is zo dat uh, de gemeenteraad zal aan een uh, afdeling belastingen van de gemeente... ieder jaar gaan vragen van wat, zal, uh, wat gaat de waardeontwikkeling van ons onroerend goed gemeentebreed doen. Nou, op basis daarvan zullen er dan, en de prognoses daarvan... zullen uh, gemeenten nieuwe tarieven van gaan vaststellen voor het volgende jaar. Zodat ze natuurlijk ook uh, ja, intern in ieder geval zorgen dat er wel weer genoeg geld binnenkomt. Nou, mensen zijn vaak ontevreden he, over die Woz-waarden die dan in die papieren staan. Dan zeggen vaak: het is veel te hoog. Hoe komt dat? Dat mensen daar, uh, daar, dat mensen daar boos over zijn, of weten ze gewoon niet hoe het zit? Nou, de mensen weten uh, deels hoe het zit. Er is ook heel veel onwetendheid en onduidelijkheid. Zoals eerder al de, de, de termen die door elkaar heen uh, gebruikt worden. En een van de redenen die nog wel eens uh, de oorzaak kan zijn... voor wat onduidelijkheid, is dat je altijd een verschil hebt... tussen een prijsspeldatum en een belastingjaar. Dus op het moment dat straks uh, deze maand... Uh, de meeste mensen een nieuwe beschikking in huis krijgen... is dat wel een beschikking die is naar, gedaan naar prijsspeldatum... 1 januari 2012. Ja. Dus dat is een jaar eerder. Dus uh, ja, toen lag het marktniveau... Nog weer een beetje hoger dan dat het ja. op dit, dit moment ligt. Maar goed, dat is al een tijdje dalende. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, vaak zijn die waarden. Uh, wat je gaat doen, namelijk, is je, je ziet die waarden... En dan ga je, uh, ga je even op Funda kijken van uh, wat is nou de prijs die mensen over het algemeen vragen hier in, uh, in de buurt. Ja. Als daar een enorm verschil tussen zit, uh, hoe kan dat? Uh, nou, dat zou kunnen. Het is zo dat de gemeente... die uh, heeft van alle objecten bepaalde kenmerken geregistreerd. Dat zijn een aantal basiskenmerken. Bij een eengezinswoning bijvoorbeeld de hoeveelheid uh, inhoud van de woning... Uh, bijgebouwen, aantal vierkante meters. En verder gaan ze uit van een soort van gemiddelde. Nou, het kan heel goed zijn dat uh, de woning uh, van de betreffende persoon... In, niet in een gemiddelde staat bevindt... en dus eigenlijk ook minder waard is uh, oh. dan, dan dat gemiddelde. Ja. En dan staat het uiteraard vrij om bezwaar bijvoorbeeld te maken. Want, want dat is natuurlijk wat mensen raar vinden. Ik, ik heb het zelf aan de hand gehad vorig jaar overigens. Want ik, ik ging dat vergelijken met mijn buurman drie huizen verderop... die dat huis daar net gekocht had en, en daar allerlei dingen aan veranderd had. En ik niet. En ik moest 30.000 euro meer betalen volgens die woz waarde nou, dat maakt u, denk ik, sowieso een hele grote fout dat u 30.000 euro meer nee, moet betalen. Nee, sorry, nee, sorry. wz 30.000 euro. Ja, ik ja. heb gelijk. Nee, maar dat, daar zat een verschil van 30.000 euro tussen. Terwijl het hetzelfde huis is, dezelfde grootte, dezelfde uh, nou ja voorziening in feite. Hoe kan dat? Dat is toch gewoon natte vingerwerk dan? Het is niet helemaal natte vingerwerk... maar het is natuurlijk wel zo dat uh, door de beperkte gegevens... die de gemeentes vaak hebben, uh, er ook fouten gemaakt kunnen worden. En die fouten maakt een gemeente over het algemeen natuurlijk niet uh, bewust. Maar er kunnen zaken zijn aan uw woning, zoals bijvoorbeeld die onderhoudstaat. Uh, de gemeente weet niet dat uw woning uh, in een hele standaard uh, uitvoering is. En uh, zodra u dat niet in een bezwaar een keer kenbaar maakt... zullen ze daar ook geen rekening mee gaan houden. Nou, nou ja, Dat bezwaar hebben we inderdaad ingediend en toen is dat ook weer rechtgetrokken. Maar het gaat even om hoe dat dan gaat... En, en dat zal toch heel veel mensen bekend voorkomen. Want uh, u hebt dat heel lang gedaan voor de gemeente Delft. Hè? Het bepalen van de WOZ-waarde ziet niet alle huizen. Hoe gaat dat dan toch in het algemeen? Uh, nou de gemeente, ik heb het overigens ook bij de gemeente Den Haag gedaan... en de gemeente Delft, maar inderdaad... Uh, de gemeente verzamelt allerlei uh, gegevens. De gegevens bestaan natuurlijk uh, qua belangrijke uh, mate uit, uit kenmerken... van de objecten die moeten kloppend zijn. Daarnaast worden daar uh, verkooptransacties geregistreerd door het kadaster. Die worden door de gemeente opgevraagd. En ze combineren dat gelukkig tegenwoordig ook met aanbodinformatie... wat allemaal uh, mooi van het internet af te halen is. Nou, die uh, hoeveelheid aan uh, informatie komt, uh, leidt dat uiteindelijk... tot een modelmatige waarde. Nou, modelmatig zegt het al, het wordt wel uiteindelijk door een computer berekend. Wordt vervolgens natuurlijk wel door taxateurs uh, uh, gecorrigeerd, beoordeeld. Uh, voor een heel groot gedeelte natuurlijk uh, ook van achter het bureau. Ja. Uh, en zo komen de waardes uit rollen. Ja. U helpt ook mensen als die bezwaar willen maken. Mevrouw Schotten, goedemiddag. Goedemiddag. U bent een van die mensen. Uh, u hebt bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde van een pand. Uh, wat voor pand was dat? Ja, uh, opslagloods. En kantoren erbij. En hoe kwam u erachter dat die WOZ-waarde veel te hoog was ingeschat? Nou, die WOZ-waarde was uh, vastgesteld jaren daarvoor bij mijn vader door, uh, door de Belastingdienst. En uh, daar hebben we één keer tegen geprotesteerd en dat lukte toen niet. En toen is het eigenlijk jaren zo doorgesukkeld. En toen gingen we het verkopen. En toen wees uh, meneer Van Torn ons erop dat het uh, toch wel een heel hoge OZB was. Ja. Naar aanleiding van die WOZ-waarde. En, uh, en die zei, ik kan wel proberen voor jullie om dat uh, terug te krijgen. Ja, want voor dat de is goede, goede Orde was een pand van uw ouders, hè? Ja. En dat hebt u eigenlijk geërfd en uh, nou ja, u wilde dat verkopen. Toen kwam u hierachter, want dat betekent dus dat uw ouders waarschijnlijk jarenlang te veel hebben betaald. Nee, want die taxatie is toen in, uh, ik dacht, 2006, 2007 gedaan. En wij hebben nu inmiddels, uh, meneer Fraton, hebben wij vanaf 2007 tot 2011 uh, OCB teruggevangen. Ja. En meneer meneer Flatton, hoe hebt u dat toen aangepakt in deze zaak? Nou ja, je moet uiteraard weten welke wegen er zijn. De meeste mensen weten wel dat je primair bezwaar moet maken binnen zes weken nadat je de beschikking hebt gekregen. Maar onder bepaalde omstandigheden kan dat zelfs tot vijf jaar terug. Nou, Kijk, je kan ook met terugwerkende kracht dat uh, terugkrijgen. Onder bepaalde voorwaarden, dus er moeten het ook wel behoorlijk grote afwijkingen zijn van minimaal 20 procent ja. uh, en een aantal andere voorwaarden. Maar die mogelijkheden zijn er, maar je moet wel weten welke weg je dan moet bewandelen. Ja. Want het is natuurlijk heel vaak zo dat mensen zich er best over opwinden, dat ook op verjaardagen wel rondvertellen, maar dan uiteindelijk niks eraan doen? Dat gebeurt natuurlijk heel veel. En uh, ja, mensen die, die, die spreken daarover vinden het dat ze te veel betalen, maar nemen vaak niet de moeite om, uh, om bezwaar te maken. Nou, Bezwaar maken op zich hoeft geen enkele moeite te zijn uh, en hoeft zelfs niet eens iets te kosten. Mevrouw Schotten, wat hebt u uiteindelijk. Hebt u, nou, u hoeft het uh, precies het bedrag niet te noemen, maar heb u hebt flink wat teruggekregen. We hebben flink wat teruggekregen, ja. En blij ja. dus met de uitkomst? Ja, uitstekend natuurlijk. Ik bedoel, voor ons eigen huis uh, uh, doen we inderdaad voor onszelf wel een bezwaar indienen. En ook voor onze kinderen, tenminste, die begeleiden we daarin. Ja. Maar uh, uh, ja, voor dit was het eigenlijk een geschoten. Dus ja. uh, dit was voor ons natuurlijk heel fijn. En zeker omdat het tot vijf jaar terug ging. Ja. Nou, fijn dat u even aan de telefoon kwam. Mevrouw Schotten, dus een van de mensen geholpen door uh, Erik Flaton. Um, ja, dit komt vaker voor, neem ik aan. Er zijn ook mensen die zeggen: je moet altijd standaard bezwaar maken. Uh, nou, baat het niet, dan gaat het niet. Uh, dat is een vraag aan mij, neem ik aan? Ja. <laughs> ja, nou, ja okay. Is dat een goede tip? Uh, nee, dat vind ik geen goede tip. Uh, ten eerste is het zo dat uh, er zijn ook omstandigheden... waarbij je misschien niet eens helemaal gebouwd bent bij een lagere WOZ-waarde. Wanneer bijvoorbeeld... Nou, stel dat je voornemens bent je huis te gaan verkopen... of het staat in de verkoop... dan is het zo dat een koper uh, van allerlei informatie uh, wil verzamelen over die woning. En een van de dingen die hij graag wil weten is die WOZ-waarde. Nou, en op het moment dat die natuurlijk laag is... Uh, dan, uh, dan, dan zal hij dat misschien wel gebruiken in zijn onderhandelingen... Uh, jegens de koper, verkoper. En ja, het, het helpt dus de verkoper daar, uh, daarin niet. Ja. En wat nou ook het verhaal is... Uh, het, het belang, uh, als we het over normale uh, objecten hebben... Is het zo dat wanneer je een woning hebt en 10.000 euro bijvoorbeeld aan waardeverschil uh, voor staat, 10.000 euro zeg ik altijd, dat is natuurlijk een heel groot getal of bedrag, ja. uh, maar dat resulteert als je het puur over OZB hebt, uh, oh. vaak maar in een tientje ja. uh, verschil. Ja. Ja, en dat, zien, die... dat, dat onderkennen heel veel mensen niet. Ja, nee, ook dit weet ik weer uit eigen ervaring. Want als gezegd, uh, bezwaar ingediend en het is gehonoreerd. Maar ja, dat levert dan per saldo inderdaad, uh, ik geloof een paar euro of was het. Maar, maar toch, het gaat ook om de overwinning misschien ten opzichte van de gemeente. Zo voelt het dan ook wel. Mm, nou ja, het kan als een overwinning uh, uh, voelen. Uh, er wordt ook vaak gesproken over winnen. overwinnen uh, van een, bijvoorbeeld een zaak of een beroep. Of dat nou een beroep of een bezwaar is. Ik zie dat niet gewoon als, als, als, een, als een wedstrijd. Maar het is gewoon een kwestie van dat deskundigen onderling tot gewoon een, een goed oordeel komen. En mijn ervaring is dat als je met welke gemeente dan ook in gesprek gaat... en het op een goede manier aanpakt... dat, dat het niet hun doel is om per se jouw waarde hoog te houden... en van hun kant een zaak te willen winnen. Ja. Maar ja, goed, wat u net zei is natuurlijk nog wel interessant voor mensen... die van plan zijn om een huis te verkopen... Uh, dat een lage WOZ-waarde dan uh, niet gunstig hoeft te zijn. Dat is absoluut eh, dan niet gunstig. En ik heb eh, dan ook al meerdere keren meegemaakt... dat woningen die wij zelf in de verkoop hadden... waar ik heb kunnen aantonen dat eigenlijk de WOZ-waarde eh, WOZ te laag was... Eh, door bijvoorbeeld het ontbreken van bepaalde kenmerken... Eh, in het systeem van de gemeente. Eh, waardoor wij hebben kunnen bewerkstelligen... dat voor een volgend jaar in ieder geval de waarde wat werd opgehoogd. Ja, net, en daar was mijn klant tevreden mee op dat ja, moment. Ja, precies. Net eigenlijk de omgekeerde weg. Juist geen verlaging, dat, maar een verhoging bepleiten. Dat gebeurt soms, ja. ja. Dat zijn ja. wel de uitzonderingen, dat uh, ja. tel ik er wel bij. Ja. Nee, maar goed, dat is toch altijd grappig van dit soort gesprekken. Dan kom je toch ineens achter nieuwe dingen. Uh, hartelijk dank daarvoor, Erik Vraton. Um, taxateur en makelaar is het. Het ging over de WOZ-beschikking. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Vraag, legt de CITO-toets te veel druk op kinderen? Of moet er wel of niet een landelijke eindtoets worden ingevoerd, zoals staatssecretaris Dekker wil? Onze verslaggever Maarten Bleumers dook deze week in de praktijk van de CITO-toets. Hij sluit die week natuurlijk af waar hij begon. En dat is bij Daria in groep 8 van de Olijfboom in Almere. Ja, zo klinkt het als voor het laatste potloden neergaan en de drie dagen CITO zijn afgelopen. En ik loop natuurlijk... Terwijl de tafels weer in een gewone plaats worden gezet, loop ik natuurlijk even naar Daria. Daria. Huh. Ja. Ja? Hey. Ja. <laughs> Drie dagen lang, hoe was dat? Lang. Ja. Moeilijk om stil te zijn. Best wel saai als je de hele tijd zit. <laughs> hoe, vind je, hoe denk je dat het is gegaan? Best wel goed. En wat was vandaag het moeilijkste? Wat pyro, pyro, pyromegens zijn of zo. Het, wie een pyro... pyro... pyromaan is. Pyrometo. Oh, moeilijke woorden. Ja. Weet, je, weet je wat ik geleerd heb deze week? Terwijl jullie hard aan het werk waren... heb ik ook allerlei dingen geleerd. Bijvoorbeeld dat er ook scholen zijn... die hele andere toetsen doen dan de CITO. Wist je dat? Het zonnewiel doet het niet. Nee. Dat zijn soms toetsen van maar één dag. Oh. hebben waren we gewoon drie dagen... Elke ochtend toetsen zitten te maken, doen hun maar één dag. Ja. Dat is niet eerlijk. Ik ga heel, heel, even, heel even naar juf Anneke. Uh, uh, u staat al zo'n uh, jaar of dertig voor de klas, hè? Ja, zo ongeveer. Ja, nou heb ik deze week, terwijl de leerlingen hier hard aan het werk waren... Uh, ook wat dingetjes geheerd. Bijvoorbeeld uh, van een onderwijspsycholoog. Die zegt uh, dat dit soort toetsen en het stempel wat daardoor uh, gegeven wordt... Uh, dat beïnvloedt zelfs de keuzes die ze daarna gaan maken. De, de stempel, wel slim, niet slim... Ligt de druk, merkt u dat aan ouders en kinderen, ligt die hoog in deze drie dagen? Nou, ze zijn nerveus en er is natuurlijk een beetje druk. Ja. Maar of die nou heel hoog ligt, ik betwijfel het. Oké. Okay. Ja. Dus zou u ervoor zijn om deze toets wettelijk verplicht te maken? Niet zozeer Cito, maar wel een eindtoets? Ik kan me voorstellen dat voor het voortgezet onderwijs heel fijn is om met die resultaten te beginnen. Mm -hmm. Aan de andere kant uh, wordt er al heel erg veel getoetst in het basisonderwijs. En vind ik dat er op basis van die toetsen en leerkrachtobservaties eigenlijk al een goed niveau afgegeven kan worden. Even nog naar Daria. Hoe ga je deze week afsluiten? Om zeven uur toch? Zeven uur. Krij hebben we hebben een dis disco. Vanmiddag gaan we film kijken hier. Ja, dit zit erop. Je hebt het gehad, de CITO. Goed gedaan. Dankjewel. Maarten Bleumers was dat. Hij deed deze week de dienst als verslaggever voor In de Praktijk. En volgende week wordt het stokje overgenomen door Anne van der Veen. Zij begeeft zich in de week van Valentijnsdag in de wereld van de alleenstaanden. Zometeen gaan we praten over Europa. Joepie, een Europees begrotingstekort is acceptabel. Bent u daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. Maar eerst het laatste nieuws. Misschien wel uit Brussel. Hier is Jeroen Tjepkeba. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En zanger en liedjeschrijver Maarten van Roosendaal is ongeneeslijk ziek meldt zijn management Kick Productions. Alle voorstellingen van de Gemene Deler, waarmee van Roosendaal bijna een jaar op de blanke staat, zijn geannuleerd. Dat waren de hoofdpunten. Aanwezig verkeersinformatie. Er staan files op de A44 tussen Den Haag en Amsterdam. In beide richtingen 4 kilometer tussen Sassenheim en Kaagdorp. Er waren problemen met de Kaagbrug, maar de weg is inmiddels in beide richtingen weer vrij.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 Al de hele nacht en de hele dag vergaderen ze de Europese leiders over de nieuwe begroting. Hoewel we officieel nog van niks weten, is wel duidelijk dat de EU flink gaat bezuinigen. Volgens de voorzitter van het Europese parlement, Schulz, wordt straks toch nog meer uitgegeven dan dat er binnenkomt. En daarmee, zegt Schulz, kan het parlement niet akkoord gaan. Is het terecht dat Schulz het akkoord al bij voorbaat van tafel veegt? Of moet het parlement zo'n belangrijke en zwaar bevochten begrotingsdeal niet blokkeren? Ik praat erover met Tweede Kamerlid voor het CDA, Pieter Omzicht. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van standpunt.nl. En dat mag u alleen maar met ja of nee beantwoorden. Daar komen ze. Ze komen er vandaag nog uit. Ja. Het is eerlijk als Nederland wat inlevert. Nee. Rutte is een goede onderhandelaar. Dat kan ik pas zeggen als ik de eindelijke deal zie. Dus ik kan, daar kan ik pas wat van zeggen volgende week. Maar op basis van eerdere ervaringen misschien... Ja, maar het gaat om deze onderhandelingen. Hij heeft een keer de 50 miljard naast gezeten... maar we gaan ervan uit dat hij het gewoon uh, verschrikkelijk zijn best doet ja, voor ja. Nederland. En ik wens hem maar heel veel sterkte bij. Dat ja, is echt in ons alle belang. Oké, okay. okay, dus dat laten we nog even open. Um, goed, nou, u, u mag natuurlijk uh, ook meepraten, zeg ik tegen onze luisteraars. Uh, een Europees begrotingstekort is acceptabel. Dat is de stelling. Uh, bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 eurocent. U kunt ook gratis bellen naar nummer 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u het eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Meneer wat zegt u eigenlijk? Eens of oneens? Oh, heel oneens. En waarom? En we, hebben dat in, we hebben in het verdrag afgesloten dat de Europese Unie geen schulden mag maken. Kijk, want die schulden, die, dan moeten ze eurobonds uitgeven. En dan zouden we alsnog met z'n allen verantwoordelijk worden voor een Europese schuld. En dan weten we niet wie het later moet afbetalen. Um, dus ik vind dat als je geld wil uitgeven via Europa... dan moet je ook de belastingen erbij heffen, want anders ga je in de schuldenzeepbel die we al hebben... op nog een extra plaats schulden creëren. Dus ja. laten we dat nou maar eens niet doen. Maar En, en Schuld zegt dat ook, hè, Een uh, tekort is in strijd met Europese vertragen... maar de EU heeft nu ook al een tekort van 16 miljard. Hoe kan dat dan? Nou ja, dan moeten ze dus minder uitgeven voor een aantal programma's. En dat is wat ze dit jaar ook doen. En uh, misschien is dat ook wel een goede houding in Europa... om, uh, om ook daar elke eurocent om te draaien... net zo goed als, in, als wij in Den Haag... maar ook in Griekenland of Spanje op dit moment... elke eurocent omgedraaid wordt. Ja. Is het toch niet heel normaal dat als een tekort. Nee, laten we zeggen dat dat tekort oploopt nu het even crisis is. En als het dan straks weer beter gaat, dat we het dan weer proberen in te halen? Dat klinkt toch eigenlijk heel logisch? Nee, in Europa hebben we afgesproken dat we een sluitende begroting hebben. Want uh, anders hoef je ook die 3%-norm niet af te spreken. Want dan kun je nog via Europa nog allerlei extra tekorten gaan creëren. Dus laten we dat nou gewoon even niet doen. Nou ja, daar zetten toch ook heel veel partijen vraagtekens bij. Of we daar al zo vast moeten houden, nu het niet zo goed gaat in Nederland? Ja, dat klopt. En uh, die discussie mag ook die kun je ook volop voeren, dan, of dat nationaal beleid is, of hoe je strik je daar die 3% moet houden. Um, alleen als je nog een extra plek hebt uh, om schuld te creëren, namelijk Brussel. En je hebt van tevoren niet afgesproken van wie die schuld is, want dat is natuurlijk het probleem in Europa. Wie moet hem dan straks terugbetalen en via welke sleutel? Hmm. Wie, wie, zij is Nederland verantwoordelijk voor 2% van de schuld, 5% van de schuld 10% van de Europese schuld dat is helemaal niet vastgelegd nee. uh, dus dit moet je gewoon niet willen en u bent ook niet onder de indruk van het feit dat uh, die EU begroting voor het eerst omlaag gaat ja dat vind ik een mooie uh, dat lijkt een mooi resultaat te zijn 960 miljard uh, Ja, nou, de begroting in Europa daalt en daalt ook als percentage van uh, totale inkomen in Europa, dus dat is dat is strenger dan een heleboel landen individueel voor elkaar krijgen. Alleen, ik wil graag zien waar het geld aan uitgegeven wordt. Um, dus we hebben nu alleen maar de vier of vijf hoofdstukken. Maar hoe het binnen die hoofdstukken gaat... gaat er nu echt meer geld naar innovatie of blijft het inkomenssteun? Ehm... Um, wat voor regionale deals zijn er gemaakt en, en rare deals? En het derde, van hebben ze nou eindelijk de afspraak gemaakt dat de lidstaten aan het eind van het jaar moeten verantwoorden waar ze dan uitgegeven hebben? Nederland doet dat als één van de vier landen wel, 23 andere landen doen het niet. En het lijkt ons logisch dat als onderdeel van een deal hoe je duizend miljard gaat verdelen, je ook een deal maakt hoe je duizend miljard gaat verantwoorden. Ja. En uh, die verantwoording hopen we dat Rutte nu echt heeft afgedwongen in ja. dat akkoord. En daarom ook het akkoord graag zien. U, u bent dus op zich wel tevreden over die verlaging, 960 miljard, uh, is dat dan nu die begroting? Uh, er zijn ook partijen, de SP bijvoorbeeld, die zeggen ja, dat had gewoon 100 miljard afgemoet is, om, om maar eens even mee te beginnen. Ja, ten opzichte van de eerste uh, cijfers, uh, toen ze met 1040 tot 1050 begonnen, uh, is er inderdaad ongeveer 80 tot 90 miljard afgegaan. En ja, we hadden er ook liever 100 miljard af uh, gegaan. Maar als het erop lijkt dat in een onderhandelingsproces het zuiden er niks af wil, het noorden wil de 100 miljard af en je komt op min 90 miljard uit, nou dan is dat niet het grote kritiekpunt. Dan ben ik heel benieuwd waaraan het geld uitgegeven wordt ja. en of het geld nu eindelijk verantwoord wordt. Ja. Want dat zei u net hè, in die drie punten die u noemde. Uh, hier zegt ook iemand uh, op onze site. Uh, snijden dan in de doorgeschoten landbouwsubsidies en de Europese ambtenaren salarissen... totdat de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten van die 600, of nee, sorry, 960 miljard. Uh, dan is er weer begroting evenwicht. Zo simpel kan het zijn. Ja, Die landbouwsubsidies, is dat ook iets wat u op, het, op de korrel hebt? Ja, zeker binnen de landbouwsubsidies zou ik zeker een slag willen maken... naar meer duurzaamheid en minder directe inkomensondersteuning. De Nederlandse landbouw is ook zeer innovatief. Die kan dat ook prima hebben. En ja, dat moet ik er dus het overzicht van hebben. En over de ambtenaarssalaris. u heeft er nu twee maanden Kamervragen over zien stellen. Er lijken 10.000 ambtenaren in Brussel van de 50.000... bruto meer te verdienen dan onze minister-president. Dat lijkt bevoren te worden... En daar had ik toch wel een kortingje willen zien. Ja. Want uh, dan gaat het niet heel erg snel... terwijl ambtenaarissalarissen in Griekenland zo 20% gekort worden... en ze in Nederland ook op de lijn zitten... en vaak maar de helft verdienen van wat ze in Brussel verdienen. Dan even over die korting hè, van Nederland, uh, dat miljard. Uh, de, de kop op teletekst al de hele tijd is kabinet. Uh, schicht dan, dubbele punt, Nederland houdt korting. Terwijl daar vanochtend vroeg al veel onduidelijkheid over was. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik wacht gewoon even het uiteindelijke resultaat af. En het stelde mij heel teleur, want ik heb in de voorbereiding in de Tweede Kamer... een aantal moties ingediend die heel CDA waren. Nou, dat ze het niet mee eens zijn, snap ik. Maar ik heb ook één motie ingediend, toen ik vroeg... zo snel er een deal ligt, wil ik de precieze betekenis van Nederland weten. Want ik hou niet van de mist. En dan hebben de VVD en de Partij van Arbeid tegengestemd. Hmm. Ik dacht van, wat is dit nou? Als er een deal is... We, zijn, we hebben het iedere keer over geheime stukken... Als er een openbare deal is, moet de regering ook openbaar uitwerken. wat die deal voor Nederland betekent. Ja. En pas dan kan ik ook als politicus. een goed oordeel geven wat ik van de begroting vind. Maar de regering is niet open. En tussen de haakjes. Het Europese parlement heeft de voorzitter ook gezegd. Van, ik wil eigenlijk een stemming over de begroting, een geheime stemming. Mm. Nou, dat is ook nog volstrekt belachelijk. Het Europees parlement mag straks ja of nee zeggen tegen de begroting. Dat is het recht dat ze bij het verdrag van Lissabon gekregen hebben. Maar als zij zeggen van ja, we gaan geheim stemmen... dan kunnen de parlementariërs nee stemmen en ja zeggen. Of omgekeerd. Nou ja, als ik stem in de begroting in de Tweede Kamer, dan moet u kunnen weten wat ik stem. Want dan kunt u bepalen van, nou ja, hij heeft voor die bezuiniging gestemd of niet. En nou, dat vind ik goed of niet, dus ik ga volgende keer op hem stemmen. En het lijkt erop dat, uh, dat een paar mensen in het Europese parlement niet begrijpen hoe dat werkt. Ja, um, Maar de deal is er toch nog ook helemaal niet, dus dan, dan weten we het ook nog niet. Ik, bedoel, ik, ik neem toch aan dat als daar straks iets bereikt is, dat Rutte daarmee naar buiten komt. Ja, maar dan wil ik ook graag dat die precies naar buiten komt. Niet alleen op hoofdlijnen, maar ook wat er binnen die posten uh, uh, betekent. Ja. En um, omdat de Europese documenten wel eens wat onoverzichtelijk zijn. En ja... Het was die belofte die ik wilde hebben, dat wanneer er een deal is... en of dat vandaag, morgen of overmorgen of nog een volgende Europese top is... dat zien we dan wel, maar dan moet het ook gewoon heel duidelijk zijn... wat dat betekent voor Nederland. Maar, want het, Dit gaat ook om het budgetrecht van de Kamer, hè? want wij betalen elk jaar... een miljard of vijf, zes aan Europa. Ja, dan mogen we toch weten hoe dat geld uitgegeven gaat worden. Ja, lijkt mij inderdaad wel. Maar nog even over die 1 miljard, hè? want de, de bericht vanochtend was... dat wij dus, uh, daar ons, niet, ons punt niet hebben kunnen maken. Uh, nu komt het kabinet dus op, op, wat ik zei, het staat al de hele ochtend op Teletext. Dus... Waar dat precies op gebaseerd is, weten we niet, want we hebben het niet officieel nog gehoord. Maar dat allemaal wel meevalt en dat we dus via BTW-afdracht weer geld erbij krijgen. Hoe zit dat precies? Nou, ik heb dus geen officiële brief gehad. Ik kan alleen maar Twitterberichten lezen en allerlei persmensen die eromheen hangen. Die hebben overigens documenten die wij als parlement niet eens krijgen... omdat ze limité zijn en dus niet verspreid mogen worden. En die worden in Brussel wel verspreid en de parlementariërs niet. Dat ook dus dat moeten we he? volgende week ook volstrekt belachelijk. Niet alleen een parlementariërs, ook u als burger, u betaalt de belasting... u mag weten wat er daar afgesproken wordt. Maar nogmaals, zolang er geen uiteindelijke deal is... kan Rutte nog iets veranderen. En ik zal hem alleen beoordelen op de totale deal die hij sluit... En ik vind het dus wat raar om nu al te zeggen dit of dat. En van die hele BTW-discussie snap ik helemaal niks. Uh, hoe je daar een korting op zou kunnen krijgen. Want daar zijn nog nooit kortingen op gegeven. Maar goed, ik wacht gewoon even het definitieve ja. akkoord af. Uw, collega's van u hadden minder moeite. Ik hoorde vanmorgen Harry van Bommel op de radio al roepen... Van, nou, dat is onacceptabel, die 1 miljard, als dat van tafel is... dan moet Rutte daar zo lang blijven zitten aan die onderhandelingstafel als maar kan. Ja, maar hij is, moet gewoon hij, blijven zitten. Re, maar reageert hij dan te vroeg, van Bommel bedoel ik... Ja, hij reageert te vroeg, want er is nog geen deal. Maar hij reageert juist als hij zegt van... ik vind dat hij daar moet blijven zitten totdat de miljard er binnen is. Wat ons betreft, hij heeft gezegd dat hij de miljard gaat ophalen. Verwacht ik gewoon dat hij dat gaat doen. Ja. En of hij dat dan precies via de BNP-afdracht gaat doen... dan wel via een directe korting. Dat is wat minder belangrijk. Maar je moet goed opletten dat wij die korting krijgen. En je moet goed opletten dat de gelden die nu in Nederland besteed worden, niet uit Nederland weggehaald worden. Een aantal innovatieve uh, universiteiten krijgen bijvoorbeeld fors wat geld. En als ze juist die programma's zouden wegsnijden, ja. Ja, dan moeten we het weer uit eigen begroting gaan betalen. Dus Het, het, het gaat straks om het totaalplaatje dat wij uh, uit de Europese begroting zien. Ja. Net bij die keuzes, he, was u een beetje zuinigjes uh, toen bij die, uh, bij die keuze over Rutte als goede onderhandelaar. Uh, u zei, ik kan dat eigenlijk nu nog niet beoordelen, want we moeten eerst maar wachten waarmee hij naar buiten komt. Maar goed, hij is daar natuurlijk al vaker geweest. Hebt u het idee dat hij de belangen van Nederland goed behartigt daar? Nou ja, dit is uh, de belangrijke deal. Um, samen met de deals die straks gemaakt worden op het Europees Bankentoezicht en op de Europese Monetaire en Economische Unie. Dat zijn de twee belangrijke onderhandelingsronden van de vijf jaar van Rutte. Dus de eerste deel krijgen we waarschijnlijk over een dag of twee, drie. Ja, en dan kunnen we echt, uh, echt zeggen of we vinden of we een, een goede of een niet zo'n goede onderhandelaar vinden. Ja. Dit is zoiets als halverwege de wedstrijd vragen of je iemand een goede spits vindt. Um, als hij in de 89e minuut alsnog twee goals scoort, is hij een geweldige spits... al heeft hij de 89e minuut daarvoor geen moer uitgesproken. Ja, dat is een mooie vergelijking. En, en deze begroting, want dat is wel belangrijk inderdaad, is voor zeven jaar, hè? Ja. Dat is een lange periode. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat is er ooit zo uh, ingeslopen. Zodat uh, bepaalde programma's die wat langer duren. Um, Zit bijvoorbeeld de ontmanteling van drie kerncentrales in om je een voorbeeld te geven. Dat ga je niet jaarlijks afspreken. Dus je maakt er op wat lange termijn afspraken over. En ja, dan kun je. Zeven jaar is wat lang. Maar ja, in Nederland hebben we drie begrotingen binnen een jaar gehad. Dat is ook niet ideaal. Dus. Ergens is het ook wel logisch om gewoon één keer het raamwerk neer te zetten voor een wat langere periode. Ja. Ik zou er zelf vijf jaar voor nemen, maar ja, ja. het is wordt zeven jaar, ja. uh, zeven jaar gekozen. Ze zijn al heel lang bezig, die Europese leiders. Uh, nou ja, de berichten zijn dat, uh, dat er een akkoord nabij is, maar uh, ja, het marathonoverleg gaat nog gewoon uh, door. Uh, vorig jaar, november, kwamen ze uiteindelijk niet uit. Houdt u dat voor nu ook nog mogelijk? Zolang er geen akkoord ligt, is, is er geen akkoord. En is het ook mogelijk dat men er niet uitkomt. En zelfs als de Europese regeringsleiders uitkomen... moet er nog goedgekeurd worden door het parlement. En als die het nee stemmen, dan zijn ze ook weer terug bij af. Um, maar als ze er nu niet uitkomen... dan zijn ze in verband met verkiezingen en andere agendaproblemen. Um, zou het wel een aantal maanden kunnen duren... voor ze erover kunnen hebben... En de begroting moet wel op 1 maart 2014 ingaan. Dus dit is wel een van de laatste momenten waarom je ook nog goed kunt uitvoeren. Dus het zou wel wenselijk zijn dat ze er nu uitkomen. En, en als, als ze er niet uitkomen, als dat al zo is... dan toont het nog weer eens aan dat Europa toch wel erg verdeeld is... en een enorme crisis zit, hè? Ja, deze proces, dit is niet de grootste crisis. Die zit bij de banken en dat is de financiële crisis. Dit is gewoon het, zeg maar, gewoon gevecht... En ook in Nederland hebben we dit jaar voor het eerst weer... een gedeelte van de begroting voor 2013, pas in januari 2013, behandeld. Dus dan vind ik het wat groot dat ik een grote broek aantrek tegen Europa... dat ze de begroting van 2014 in februari 2013 nog niet klaar hebben. Mm. Goed. Klinkt wel mild, vind ik, hoor. Voor een oppositiepartij. Ja, maar ik beoordeel gewoon uh, deze regering op wat ze laten zien. En niet van tevoren dat het niet lukt. Ja. Oké, okay, uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren. En wie weet uh, kan het maar zo dat ineens witte uh, uh, rook komt uit, uit Brussel. Dan laten we dat natuurlijk ook horen. Een Europees begrotingstekort is acceptabel. En meneer Omtzigt, ik kom zometeen graag bij u terug... om de reacties van onze luisteraars door te nemen. Um, voorlopig is dat een beetje 50-50. Uh, bijna 800 mensen gestemd. 47% eens met de stelling. 53% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik vind dat uh, dat bijzonder ligt in de situatie zoals nu is. Uh, dat, uh, dat kan omlaag. Er wordt veel te veel geld door Europa rondgepompt en uitgegeven aan dingen... waar de burger ook geen eens eigenlijk kijk op heeft. Zelfs de politici die je vertegenwoordigen niet. Uh, Rutte als onderhandelaar, uh, ik ben persoonlijk geen fan van Rutte... Ik vind het een ambivalente man, want dan zegt hij dit en morgen komt hij terug. Ja, dan zegt hij dat. Dat brengt hij dan met een pathos of hij een overwinning gehaald hebt. Dus ik zou daar graag een andere man zien. We hebben vrouwen zelfs ook hoor. Ik denk dat als mevrouw Kroes bijvoorbeeld, als die de onderhandelingen zou moeten voeren, dat ze dan wel een zwaar gewicht tegenover zich hadden. Daar hebt u meer vertrouwen in. Ja, bewezen. Meneer Rutte is iemand die voor mij een ambivalenticus is eigenlijk, in zijn optreden. En wat er nu gebeurt is, ja, PvdA en VVD samen, ik heb het als een staatsgreep genoemd, want de democratie is toch het allerbelangrijkste. Meneer Omtzigt, dat is een expert, en die koel en luchtig beoordeelt het heel goed. Ik heb voor dat CDA in dat opzicht heel veel waardering. Hele goede mensen, maar die zijn nu outside. Ja, maar dat is the way the cookie crumbles, zeggen ze. Dat That's the way de cookie scrambles. Um... Ja, nou ja, dat is inderdaad wel zo. Maar kijk, je moet het zo zien, uh, dat apparaat is veel te log. En dat heeft bij de burger geen enkel vertrouwen. Uh, dat men zich van de politiek afkeert. En dan lopen de populisten rond. Die zijn erin in nou, die verzieken de boel nog erger. Wij zijn founding vaders geweest met België en Luxemburg... van de Europese gemeenschap in feite. Ah. En ik vind dat wij dus, uh, ja, Kiefer Hofstad... De man spreekt ook Nederlands en het is, ik zeg gewoon volksgenoten hoor, in die taalunie. U bent fan van Verhofstadt? Ja, uh, ik ben voor, uh, zonder meer voor de Verenigde Staten van Europa. Ja. En je zult dat wel moeten. Iemand ja, ja. die zegt, nou, dat willen we niet. Nou, je kunt je eigen staat wel als zodanig houden, maar je moet die invloed hebben. En ja. Rutte is ja. niet de man die die invloed op okay. het hele volkszaak kan brengen. Uw punt is duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Leo Dijfstra uit Bergen. Ik ben tegen de stelling. Dat bedoel ik mee dat wij geen nieuw begrotingstekort moeten opbouwen in Europa. Omdat het begrotingstekort wat dan opgebouwd wordt, ja, als een soort bad bank rust op alle lidstaten. En we, ja, ik zie die mannetjes daar in Brussel allemaal zitten met een soort van schoofeltje voor zich. Proberen ze eerst de problemen met het schoofeltje naar hun buurland toe te schuiven. Ja. Dat gaat natuurlijk niet lukken. En dan schuiven ze het naar een centraal punt en dat is dan Europa met elkaar. ...en een nieuw begrotingstekort, wat vervolgens toch weer <coughs> uiteindelijk uh, op alle uh, lidstaten terugvalt. Ja. Dus het is niet meer of minder dan een bad bank die ze aan het opbouwen zijn. Gewoon binnen de lijntjes blijven, zegt u. Stamper.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Potthof. Dan meneer Potof. Hallo, ik, uh, ja, ik ben ook tegen uh, uh, weer een, een tekort op de begroting. Want dit zal dan ongetwijfeld weer op het bordje komen van de, van de burger... En uh, ja, net zoals het met, uh, met alle bankenwereld et cetera gaat, ja, het, het, het, het, het, het gaat niet goed en het, het, het komt ten koste van de burger. Ja. En ik vind dat de hele discussie moet eigenlijk een beetje vleg worden, want het moet gaan over uh, hè, waar, wat is geld, waar komt het vandaan? En, en, en het hele fractioneel bankiersysteem moeten ze eens onder de loep nemen. Ja. Dat moet eens dus een keer keertje punt van discussie worden in plaats van... Nu weer een begroting van een paar miljard. In mijn ogen is dat echt een lachetje bij wat er uitgegeven wordt. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, oneens met de stelling. Gaat die trouwens over de EU of over Rutte? Ik ben even in de war. Maar ja, het de, de, de, de, de probleem is natuurlijk, er is nog niet zo heel veel concreets te melden. En daar zaten wij natuurlijk ook weer in de voorbereiding van dit programma mee. Dus uh, oh, nou, u, u, maakt, u, u legt hier even fijn bloot uh, wat het probleem van deze dag was. Bellen ging er een beetje met het thema van door, leek het wel. Ja, die gooide alles op één hoop. Maar ik dacht, laat ik maar toch even gaan, want... Nou ja, op gezegd zoals gezegd net. Nou, ik vind in ieder geval een uh, Europees begrotingskort dus geen goed idee... Ik vind het normaal dat de EU ook bezuinigt. Want dan moeten de lidstaten, per slot van rekening, ook in deze tijden van crisis. En verder komt die EU over als een rupsje nooit genoeg. Laatst dus het bericht dat duizenden EU-ambtenaren meer verdienen dan de Nederlandse premier. Ja. En bijvoorbeeld geen controle over de miljarden aan steun aan Griekenland. En ook het Europees Parlement verhuist nog steeds elk jaar heen en weer. tussen ja. Brussel en Straatsburg over verspilling gesproken. Dus voor mij heeft zo'n instituut op zijn minste schijn tegen. Voor mij is de EU een bodemloze put die niet in staat is tot zelf en niet in is tot gezond financieel beleid. Dus ja. als je de EU niet door verstandige lidstaten als Nederland... het Verenigd Koninkrijk en Zweden en Duitsland tot de orde laat roepen... zullen de kosten exploderen. Dus ja. graag geen begrotingstekort bij deze EU. U bent lekker dicht bij de stelling gebeven en dat waarderen wij altijd zeer. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hoi, de... Hallo, Kees. Hallo? Ik hoor zelf mevrouw zelf... Maar, maar, hallo? hallo, Het is vrijdagmiddag, het is altijd wel leuk om een beetje te experimenteren... maar dit gaat toch wel iets te ver. Stam.nl, goedemiddag. Sorry. Ja, het weekend komt eraan. Hallo. Ah, hallo. Ik hoor, je Ben Ja. Staat Ja, of Ik hoor wel carnaval uh, op de achtergrond. Nee, oh, dat is nog niet. Maar ik radio aanvragen, dus dat is niet mogelijk. Maak uw punt, meneer. Ik ben het oneens met de stelling... En waarom? Nou, ik, ben, ik vind zo, de EU, dus Europa, die, die, die, ons, die geeft dat geld alleen maar naar het buitenland. Dus die Griekenland, die landen, mm. en wij betalen eraan. En als dat zo door blijft gaan, gaan gaat Nederland nog in de problemen komen wie de andere landen. Dus ik ben het oneens met de stelling. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, u spreekt met Martin Hemming. Dag meneer ik, ik ben tegen een begrotingstekort. Maar de politici in Nederland denken heel makkelijk dat ze het geld bij de landbouw kunnen halen. Maar dat is een, ze komen van een koude kermis thuis, want de landbouwgelden in Nederland is maar 0,3% in driehonderdste van de Nederlandse begroting. Ja. Dat stelt dus helemaal niks voor. En het sociale beleid van Europa, dus ook het landbouwbudget, gaat naar de arme boeren in de oorsblok. Ja. En wat denkt de Nederlandse arbeider van dat die mensen straks niet op het platteland blijven? Want ze houden met dat geld boeren op het platteland. Straks komen die Bulgaren de Roemenen hier ook naar Nederland toe met hele lage lonen. Ja. Nou, dan uh, moet ik de SP nog horen piepen. Dan hadden ze beter uh, de landbouwsubsidies in stand kunnen houden. Ben, want, ben, ben, ben, bent u zelf landbouwer of niet? Ik ben uh, agrariër ja, ja melkveehouder. Ja. Nee, want ik, ik, hoorde, ik heb om zich net wel goed beluisterd. En die zegt nee, de, de Nederlandse boeren doen dat heel goed en zijn innovatief bezig. Maar hij uh, maakt bezwaar dus dat die landbouwsubsidies ook naar andere landen gaan. En waar ze daar dus minder uh, moeite mee hebben. Nou ja, u geeft zelf een voorbeeld van het Oostblok. Dus u bent het eigenlijk wel met de CDA eens, dus, uh, heb ik het idee. Ja, je moet die landbouwsubsidies uh, in, in zoverre op pijl houden. dat je die mensen daar op kaart land houdt. Want anders komt de armoede hier voor de Nederlandse uh, werknemers. Uh, die komt hier uh, zeg maar in de pas. Ja. Zeg maar. Duidelijk, dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag met Baarden uit Rotterdam. Baarden. Dat, dat begrotingstekort <coughs> acceptabel is, dat kan zomaar niet gezegd worden. Dat hangt er vanaf welke verplichtingen de Europese Unie uh, heeft. Da daar kan ook in gesnoeid worden. Maar wat ik wel wil zeggen, dat het mij niet begrijpelijk is... dat de heren die nu aan het uh, confereren zijn... zelf niet inzien hoe zinloos en nutteloos dit hele gedoe is. Men heeft nu voor de zoveelste keer een, bijna een crisis. Hopeloos meningsverschil... Het kan niet op één lijn komen. Het hele verenigd Europa is een grote mislukking. En dat zou men moeten inzien... om de landen hun eigen leven weer terug te geven. Dank u wel, meneer Baarda. U was de laatste spreker deze week in Stam.nl. Uh, dat wil zeggen, de ene laatste... maar van de bellen stand de laatste... want we gaan naar de allerlaatste... en dat is Pieter Omzicht van het CDA. Het Tweede Kamerlid heeft meegeluisterd. Uh, eigenlijk, ik heb volgens mij alleen maar oneens geteld. Ja, en daar uh, nou, ben ik dus volmondig mee eens... om daar oneens over te zijn, want... Inderdaad, het gat creëer je en je moet het later straks weer gaan opvullen. En dat lijkt me buitengewoon onverstandig. Ik ja. ben terecht door een van de luisteraars ook opgemerkt. Hè? Je doet iets over Europa. En nogmaals, het is vandaag een beetje allemaal wat moeilijk... omdat nog steeds niet helemaal duidelijk is wat daar natuurlijk uitkomt. Daar zitten we allemaal mee, u ook. Maar de neiging bij mensen bestaat toch om het veel breder te trekken... en eigenlijk gewoon een mening te geven over Europa, ja of nee, hè? Ja, maar dat begrijp ik ook. Want ik zeg, het is, de begroting is natuurlijk een probleem. Maar het grote probleem is die bankaire en financiële crisis. Daar zitten ook de echt grote uitgaven. Die zit ook via het ESM, niet via de begroting. En uh, dat zal straks de echte test van Rutte worden. Om ervoor te worden zorgen, want hij belooft dat alleen gezonde banken... in het Europese bankenstelsel komen. Ja. Dan zal hij daar kei en keihard over moeten onderhandelen. Um, nog een paar opmerkingen van mensen die, uh, die mensen maakten. Ehm... Um, die duizenden EU-ambtenaren, daar moet iets aan gedaan worden, die boven de um, balken en of de Rutte norm zitten. Hebt u ook gezegd hè? Nou, daar heb ik vier keer vragen over gesteld. En ja. ik was zwaar teleurgesteld in de regering... dat ze voor deze top niet wisten hoeveel ze precies verdienden. En ze weten het nog steeds niet. En hoe kun je dat nou onderhandelen als je niet precies wat er, weet wat er uitgegeven wordt? Het tweede, en dat zei de eerste heer... er moet beter controle zijn en die moet er echt zijn. Die lidstaatsverklaringen moeten komen. En ik hoop dat Rutte, als ik het dan heb over dat laatste penalty... die naar binnen kan schieten dat hij dan zorgt dat in ieder geval de gelden vanaf nu... wel goed gecontroleerd worden. Ja. Want dat heeft ook met vertrouwen in de Europese Unie te maken. Als je met z'n allen afspreekt, je geeft het dan iets uit... dan moet je ook weten dat daar aan uitgegeven wordt... en dat er geen fraude op zit. En dat kan alleen door een vorm van controle. En daar, zijn we, ja, daar hebben we ook een motie over ingediend. Die wilde Rutte overigens wel. Rutte zei, ik ga het doen. Uh, alleen de regeringspartij in de Kamer die stemde tegen die CDA-motie. Ja. Dat was wel weer jammer. Want je moet ook een straf uitdelen aan een land als het niet controleert. Wij vinden als een land jarenlang niet controleert... moet het gewoon geen Europese subsidies meer kunnen krijgen. Zo en, simpel moet en, het ook gewoon en, worden. En nog even die, die landbouwer die je belde of Agraria. Hij had een, vee, een, een, een melkveebedrijf, geloof ik. Ja. Uh, wat, wat, die maakte zich zorgen over die landbouwsubsidies... Ja, de, de heer Hemming uh, zei inderdaad van... Um, die landbouwsubsidies moet je op peil houden. Nou, er wordt iets gekort in landbouwsubsidies, ongeveer 10%. Um, maar bij die landbouwsubsidies staat bij mij nog een heel groot vraagteken. Want ik vind het ook belangrijk dat juist in de landbouw er naar innovatie gestreefd wordt. En soms is er nog net even iets te veel subsidies... Um, voor, voor rechtstreekse inkomensondersteuning. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat je juist zou omslagen moet maken... naar duurzaamheid en dergelijke en naar meer innovatie. Daar is Nederland ook heel sterk op. We zijn het eerste belangrijkste land ter wereld... bij bijvoorbeeld zaadveredeling om maar eens iets te noemen. Daar kunnen de grote stappen vooruit uitgemaakt worden ook voor de voedselzekerheid in de wereld... om ervoor te zorgen dat er ook in de rest van de wereld... voldoende voedsel voor iedereen is. Um, en uh, ja, daarvoor moet ik dus ook weer de uitslag zien van uh, de onderhandelingen. De eerste tekenen zijn nog niet heel hoopgevend... Maar ik wacht echt met mijn uiteindelijke oordeel nog even. En wij allemaal eigenlijk. Hè? Uh, dank dat u meedeed in Stand.nl. Uh, desondanks Pieter Omzicht, uh, Tweede Kamerlid voor het CDA. Uh, met hem zijn we natuurlijk benieuwd wat er gaat gebeuren in Brussel. Houd deze zender aan, want dat, uh, als goud daar nieuws is... dan uh, gaan we dat natuurlijk uh, melden op Radio 1. Um, ik kijk nog even naar de laatste stand van zaken op onze site. Bijna 900, nee, iets meer dan 900 mensen gestemd intussen. 46% eens met de stelling. 54% is het oneens. Een Europees begrotingstekort is acceptabel. We gaan snel schakelen met Amsterdam. Vrijdagmiddag live vanuit de kroon aan het Rembrandtplein. En daar zit klaar Jan Mom voor de onderwerpen. Roger van Bokstel komt langs de vraag te beantwoorden. Wie gaat er nou eigenlijk over? Welke zorg u krijgt? Uw verzekeraar of uzelf? Wilbert Gieske, acteur, is gastrecensent. Frits Barend, Justus Van Oel, Bert Brussen, de vaste gasten. En live muziek, dit keer vooral leuk voor onze oudere, maar ook jongere luisteraars. Want er veel herkenning uit de 60's. Jaco Gardner. Ja, in fantastisch. De Koos, Jan, dat heb Amsterdam. je weer goed geregeld, man. Goed, hè? Ja. ja. Kom hier naartoe, joh. Zou ik ik kom gelijk naar je toe. Uh, je gaat in ieder geval luisteren zometeen. Net als iedereen. Uh, vrijdagmiddag live zometeen. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Prettige weekend. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding, dan hoor je zoveel meer. En CRV. Dan kom je tot twee dingen. Toe. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Deze hele week gesprekken met ervaren vakmensen. Het recht van spreken. Hij werd geboren in de hongerwinter en groeide uit tot de bekendste hersenwetenschapper van Nederland. Wanneer je tijdens de hongerwinter geboren bent, dan heb je meer kans op schizofrenie, depressie, verslaving en meer kans op vetzucht. Dick Swaap over zijn fascinatie voor ons brein en zijn eigen levenslessen. Met recht van spreken. Twee dingen vanavond tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.